Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn 23 mensen aan een oog blind geraakt. Acht ogen moesten worden verwijderd, waarvan twee bij kinderen. Dat meldt de beroepsvereniging van de oogartsen. Voor al deze mensen geldt dat zij hun werk niet meer kunnen doen of ander werk moeten zoeken, stelt de vereniging, die nogmaals pleit voor een verbod op consumentenvuurwerk. De AWB het vanochtend 50 extra medewerkers van de Wegenwacht in. De organisatie houdt rekening met zo'n 1100 pechgevallen... meer dan op een normale maandagmorgen. Door de vorst vannacht krijgen automobilisten mogelijk te maken... met weigerende accu's en dichtgevroren portieren en sloten.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 De film Argo is bij de uitreiking van de Golden Globes uitgeroepen tot beste film. Ben Affleck, die Argo regisseerde, kreeg een beeldje voor beste regie. En daarmee versloeg de film over het gijzelingsdrama in 1979... Lincoln, dat met zeven nominaties als grote kanshebber werd gezien. De tv-serie Homeland viel drie keer in de prijzen. En zangeres Adele kreeg een Golden Globe voor de titelsong van Skyfall. Het weer nog, er zijn wolkenvelden, ook af en toe zon, blijft op veel plaatsen licht vriezen. Aan het eind van de dag kans op sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is maandag 14 januari, goedemorgen. Frankrijk, strijd tegen het terrorisme in Mali. Het laatste nieuws daarover hoort u van Afrika-correspondent Koert Lindijer. Fransen krijgen veel internationale steun, onder meer van Nederland. Aan minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vragen we wat die steun kan gaan inhouden. En met oud-minister en voormalig diplomaat Ben Bot praten we over de Westerse gijzelaars, waaronder één Nederlander die in Mali worden vastgehouden. Het wordt meer over het grote onderzoek naar radioactieve stoffen in uw huis van het RIVM. En de winter heeft zich dan eindelijk toch gemeld. We hebben het over de positieve... ...positieve aspecten van de kou, het schaatsen. En over de negatieve hoort u van Mark-Robin Visser. Ja, wij pakken ons goed in met sjaals en handschoenen en mutsen... ...maar uh, als we nou ook iets beter voor onze auto zouden zorgen... ...dan hoef ik hier vanochtend niet te zijn. Ik ga vandaag mee met de ANWB. En de muziek komt vandaag van EuroSonic. zoen. Elephant.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 Zes minuten over zes. U het naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws. In Los Angeles zijn de Golden Globes uitgereikt. De thriller Argo won de Golden Globe voor beste film. Regisseur Ben Affleck kreeg ook de prijs voor beste regie. Argo versloeg de film Lincoln van Steven Spielberg... die vooraf met zeven nominaties toch als grote kanshebber werd gezien. Oud president Clinton was naar Los Angeles gekomen om Lincoln bij de prijzenterijking te introduceren. President Lincoln's struggle to abolish slavery reminds that enduring progress is forged in a cauldron of both principle and compromise. This brilliant film shows us how he did it and gives us hope that we can do it again. De televisieserie Homeland viel drie keer in de prijzen. De serie kreeg een Golden Globe voor beste dramaserie de hoofdrolspelers Damian Lewis en Claire Danes als beste acteur en beste actrice in een televisieserie. Andere grote winnaar was Les Misérables. De Britse zangeres Adele won de Golden Globe voor de titelsong van de James Bond-film Skyfall. Ze kon er niet over uit. Oh my God! Oh my God! Oh. oh my God! Honestly, I've come out for a night out with my friend Ida. We're new mums. We've literally come for a night out. I was not expecting this. Thank you so much. So oh good. Oh, it's very strange to be here. Um, thank you so much for letting me be a part of your world for a night. It's amazing. We've been pissing ourselves laughing all. Het <laughs> <laughs> was alleen maar voor een avondje uitgekomen. En nu krijgen ze nog een prijs ook. We hebben het in onze broek gedaan van het Lachen, zei de zangeres, die zichtbaar genoot van dat avondje uit tussen de film en televisiesterren. sterren. Het was trouwens de 70ste keer dat Amerikaanse tv- en filmprijzen werden uitgereikt, worden gezien als een graadmeter voor de Oscars. Die worden volgende maand vergeven. De regering in Pakistan heeft het provinciebestuur van Balochistan naar huis gestuurd na de bloedige bomaanslag donderdag in Quetta. Daarbij vielen zeker 92 doden. De Pakistanse premier maakte het nieuws bekend op televisie. God willing, when you wake up in the morning... governor's will have been imposed. And the governor will be the chief executive. The provincial government will have been dismissed. En meteen na de aanslagen braken felle protesten uit van shiiten... die doelwit waren van de aanslagen. Ze maken zich grote zorgen over hun veiligheid. Shiiten vormen een minderheid in Pakistan, waar voornamelijk Sunni te wonen. Het is volgens de politie niet 100% zeker dat het alarmnummer 112 altijd werkt. zei hoofdcommissaris Co Hogendoorn. gisteravond in Karo's brandpunt. Alleen is het natuurlijk zo dat techniek het altijd in zich heeft om het een keer niet te doen... En dat moet je proberen zo weinig mogelijk voor te laten komen. Maar het is een illusie om te denken dat het altijd feilloos zou kunnen werken. politie weet volgens Brandpunt al jaren dat er technische problemen zijn bij de 112-alarmcentrale. Vorig jaar juni was het nummer vijf uur lang niet bereikbaar. Het CDA noemt het beeld zorgelijk en vraagt morgen in de Tweede Kamer opheldering aan minister Opstelte van Justitie over de problemen rond 112. En voor de kust bij Egmond aan Zee is dit weekend opnieuw een walvis gezien. Zowel zaterdag als zondag sommie ontspannen heen en weer. Deze walvis-spotters gingen het water op en zagen de walvis van heel dichtbij. Komt-ie, komt-ie! Oh my god, die heb ik echt goed afstaan. Ja. En dan werpen we een eerste blik. In de ochtendkranten uit het Financieel Dagblad... pikken we de zorgen die provincies hebben over gemeenten. Kleine buffers van gemeentebare provincies zorgen. De gemeenten krijgen hun begrotingen moeilijk rond. De provincies maken zich daar zorgen over, over die verslechterde positie van gemeenten. Veel gemeenten hadden dit jaar grote moeite om de begroting rond te krijgen. Door naar de opener in het AD van vanochtend. Onderzoek naar giftig gas in huis, luidt de kop. Een grootschalig onderzoek in 3000 woningen moet dit jaar uitwijzen... hoe groot de schadelijkheid van de radioactieve gassen Radion en Toron is. Je hoorde het al in het bulletin. Toron werd pas recent in Nederlandse huizen aangetroffen. De gezondheidsautoriteiten maken zich daarover zorgen, want naar schatting sterven jaarlijks zo'n 800 mensen aan longkanker doordat ze zijn blootgesteld. aan Verschillende gassen die zich ophopen in woningen, al dus het AD. Volkshand opent met uh, machinisten die aan de bel trekken. Zij noemen het plan van NS ProRail levensgevaarlijk. Machinisten uh, vinden het uh, niet goed als er met hoge snelheden bij de stations wordt gereden. De snelheden worden verhoogd. Nu naderen treinen in de meeste stations nog met maximaal 40 km per uur. Bij Arnhem is inmiddels die snelheid verhoogd tot 80 km per uur. En bij Utrecht en Eindhoven werden de aanrijdsnelheden... al eerder opgevoerd tot 60 km per uur. En de machinisten noemen dat niet goed. Pardon. Eens even kijken of de kranten ook wat melden over Mali. Nou, dan moeten we even naar het eh, NRC. NRC Next. Oorlog in Europa's achtertuin. De hele voorpagina... Uh, daar een foto op te vinden van een uh, vlieger met helm op. Waarom Frankrijk op eigen houtje ten strijde trekt... tegen moslim-extremisten in Mali. Verder te lezen op pagina 4 en 5 in de krant. En de Telegraaf natuurlijk eindelijk op de voorpagina. Eindelijk winter en een foto van een schaatsend gezin. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Eerlijke plaats. Adel met Skyfall. License to speak. Marco Visser, goedemorgen. Ah, gelukkig, eindelijk is het zover. Ja, goedemorgen. <laughs> Waar ben je? <laughs> Nou, ik meldde mij net al even telefonisch. En ik moet ook even uitleggen waarom dat is. Hè, want dat doe ik meestal natuurlijk niet telefonisch. Ik bevind mij in het uh, mooie Assen-Noord. Waar het, heb ik zojuist op mijn thermometer gezien, heb uh, drie graden vriest. En uh, zojuist Joep ook hier. Goedemorgen, Joep. Ja, goedemorgen. Uh, Joep-luisteraars, die is met de radiowagen gekomen. En u hoort het. Uh, die doet het. Maar daar is dan ook wel alles mee gezegd. Uf. Want ze ongeveer alle apparatuur, Joep, weet zelf even zeggen... Het moet even warm worden, net als ik. Met andere woorden, de apparatuur is bevroren. Dus dat wij nu al in deze kwaliteit. U hoort ja. het geluid? Ja, dat is. Dat, dat is het geluid van bevroren, van bevroren radioapparatuur, dan weet je dat, hè? Dus uh, je had je iets beter moeten voorbereiden, Joep. Dank je. ook oh. niet. Ja, ja, ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Zegt meneer Bosker van de AWB, Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u goed voorbereid? Ik ben uh, goed voorbereid, ja. ja. Heel ja. ontdooid. We zijn volledig ontdooid ja? en uh, ja, we zitten klaar om uh, het hoge aantal calls wat we verwachten uh, aan te kunnen vandaag. Ja. U verwachten. Kunt u Joep ook nog helpen? Uh, nou, je ja, hangt natuurlijk van uh, het probleem. Ik we even de wegenwacht naar, naar je toe laten komen, Joep? Dat ze jou even helpen. Ja, ik heb hier een wandelzender. Die ik ik Zender, ja. Ik, ge ik geef hem even. En, ja, je voelt, hij is al een beetje warm, maar ja, we gaan even kijken of het... De uh... apparatuur is gewoon nog niet warm. Misschien dat we er dan even samen op gaan zitten, meneer, meneer Bos. Zou dat helpen? <lacht> Ja, gisteren al aangekondigd hè, op teletext en in de media... de ANWB verwacht uh, veel drukte. Helpt dat om dat van tevoren aan te kondigen? Ik uh, denk het wel, ja. ja. Mensen zijn toch uh, ja, meer voorbereid dan. Ze ja. weten dat het kan gebeuren. Uh, je merkt ook dat veel mensen dan hun vertrektijd uh, gaan aanpassen. Ja. En ook heel vaak dat ze ja. nog... Uh, Halve Joep heeft, doet iedereen dat. Ja, ja klopt. Er ja, zijn uitzonderingen ja, natuurlijk. Ja. Dat zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Ja. Ja, klopt, ja. ja, ja. ja. Ja, nee, We maken er nou grapjes over, maar je zal maar met je auto uh, stil langs de weg komen te staan. Met deze temperatuur is dat natuurlijk niet fijn. Het is geen, uh, geen pretje, nee. Het is nog donker en uh, het is koud. en uh, Ja, dat is niemand te wachten op weg. Uh, op nee. nee, nee. Ja. Nou zeg, zullen we zomaar naar binnen gaan? Joep, denk je dat het nog wel gaat lukken vandaag? Eh, absoluut, ik heb er alle vertrouwen ja, in. Ja. Nou, ik moet het nog zien. We gaan het proberen, meneer Bosker. Zullen we gaan? Prima, we gaan naar binnen. Tot zo. Ja. Marco B. Visser hoort u vanochtend over de kou en over auto's met name. Nou, als u nou problemen heeft met de auto, laat het ons dan even weten. Dat kan via @laRadio radio op Twitter, dan nemen we dat mee vanochtend op de zender. Een metroperon vol stoom en rook. Nu zouden we daarvan schrikken, maar anderhalve eeuw geleden was het de normaalste zaak van de wereld. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de eerste stoomtrein in Londen door een ondergrondse tunnel reed. Dat was de geboorte van de metro. Om het 150ste jubileumjaar van de metro te vieren... liet de London Underground een replica van die eerste metro... door het moderne metrosostel rijden. Voor het eerst in 150 jaar rijdt hij weer, de ondergrondse stoomtrein. Anderhalve eeuw geleden reed het werelds eerste metro... van het Londense Paddington naar Farringdon, En daarom viert Transport voor Londen het hele jaar feest.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 Heen te laten rijden, zegt Christian Walmar. Het uh, is erg moeilijk om het te expanderen. Je kunt er een paar extra trains, inzetten, maar de tunnels zijn gewoon te klein. En de spoorwegdeskundige ziet de toekomst voor de Londense forens niet rooskleurig in. Een perfect systeem zegt hij, dat bestaat niet, zolang iedereen tegelijk de metro wil gebruiken. That never be a perfect tube, because uh, basically everybody wants to get a seat on a train, and you can never really accommodate that in, a, in an underground system. Uh, you know, the very nature of it is that if lots of people want to come to work at eight o'clock in the morning. Going to be maar ondanks de minpunten is er reden genoeg voor feest dit jaar, vindt Transport voor Londen. En vanwege het succes van de eerste rit zal de stoommetro het komend jaar nog heel wat historisch comfortabele ritten maken. Ja, historisch comfortabel dan, wellicht maar een van de nadelen van toen, merkte Anne Sane, onze correspondent, is dat je vervolgens zwart van het goed ziet. En ik begrijp dat haar record er ook onder zat. Nou ja. Komt wel goed. Andersaan, onze correspondent. Ga naar de Verenigde Staten. Want na de schietpartij op de Sandy Hook Basisschool in Connecticut. staat het wapenbeleid in Amerika weer bovenaan de agenda. Vicepresident Joe Biden presenteert morgen een voorstel. om dat soort schietpartijen in de toekomst te voorkomen. Maar heel veel Amerikanen geloven er niet in. Voor hen is het meer de vraag wat je moet doen. als je oog in oog met zo'n schutter komt te staan. Het bedrijf Response Options geeft trainingen voor dit soort situaties. Lockdown, lockdown. Er is een gunman outside room 250 in het Gemmel Student Center. Gunman buiten room 250 Gemmel Center. Lockdown, alles afsluiten. Er is een schutter voor lokaal 250. Door. Traditioneel in Amerika sluit een docent dan alleen de deur af bij deze waarschuwing. Om te wachten op de komst van de politie. Maar bij de training van het bedrijf Response Options... gaan docenten en leerlingen meteen hard aan de slag... om het de schutter zo moeilijk mogelijk te maken. Een aantal docenten van Clarion University barricadeert de deur... met alles wat ze kunnen vinden. Stoelen, tafels... Met zijn oefenwapen begint de schutter te vuren. Het is speeltijd, roept de sadist. Ik zoek en vernietig. En de papieren proppen van zijn wapen vliegen in de rondte. Safety, safety, safety, I'm trying to calm down right now. It's a adrenaline rush. Donna Schiefer, een sociaal werkster, moet even bijkomen van alle adrenaline. I, I would try to get out. Um, het enige wat je doet is proberen te overleven. Hoe kom ik hier weg, is wat je denkt, zegt Donna. In een sweatshirt van haar universiteit. Dit is de kern van deze nieuwe aanpak. Niet braaf afwachten tot het over is. Maar neem initiatief en probeer jezelf in veiligheid te brengen. En die les slaat aan bij Donna. Hij kwam naar en me and hiding... Ik was een sitting duck. He was gonna get me if I hid, but I had a better chance of moving and trying to create distraction. Hij kwam echt op me af. Dus als ik me had verstopt, was ik kansloos geweest. Mijn beste optie was blijven bewegen alle kanten op, zodat hij zijn focus misschien zou verleggen, zegt Donna. En het werkt. Tommy Trut roept de schutter die tegen de grond wordt gewerkt. De cursisten pakken zijn wapen af en houden hem vast. Maar hoe agressief moet je je in dit soort situaties willen verdedigen? Dat is nu een van de grote discussies in de Verenigde Staten. Moeten conciërges op scholen een wapen dragen? Frank Remnick is van de campuspolitie. I feel that armed guards are good. Some schools in the area have Unarmed guards. An unarmed guard can't stop a ik denk dat het goed is dat een bewaker een wapen heeft. Want een ongewapende bewaker kan een schutter niet tegenhouden. Ja, a en wat doe je vervolgens met een schutter die op de grond ligt? Is het oké als ik zijn knik neem? Hou hem op de grond door zijn nek vast te klemmen, legt instructeur Joe Henry uit. Die overigens niks ziet in gewapende conciërges. Wat heb je eraan als een man met een wapen zit te wachten op een andere man met een wapen? Bovendien denkt hij dat gewapende bewakers in alle scholen veel te veel geld kosten. Hij gelooft veel meer in wat dat zesjarige kind van de Sandy Hook School in Connecticut deed. That's what we teach in Alice. Especially we try to teach everything age Een van de kinderen verzamelde zijn klasgenoten en ging er vandoor. Zo kan iedere leeftijdsgroep op zijn eigen manier reageren. En dat is wat ik iedereen probeer bij te brengen. Zijn trainingsbureau heeft op dit moment in de hele Verenigde Staten 2000 instructeurs. Safety, safety, safety! Scenario over. Take the barricade down. Cursussen voor wat te doen in situaties waar iemand gewapend is en wil schieten. Reportage hoor u van Wessel de Jong en Simone Tuk. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Sven Kramer heeft voor de zesde keer de Europese titel Allround veroverd. De 26-jarige Fries had na drie afstanden al een voorsprong ten opzichte van zijn concurrenten. En die voorsprong kwam op de afsluitende 10 kilometer niet meer in gevaar. Kramer reed met 12.55.98 bovendien de beste tijd op die 10 kilometer. Hij versloeg in een rechtstreeks duel Jan Blokhuizen. We weten allebei dat... Uh, ja, Jan wil, uh, te, die wil het liefst natuurlijk eerst eindigen... maar dat was een, voor de tien keer ben je natuurlijk wel moeilijk haalbaar. Dus hij ging zeg maar, voor de tweede plek. En, ja, en Ik wil niet tot het einde eigenlijk de hele rit rijden en uh, zeg maar, het is zo diep gaan. Dus uh, ja, logisch dat, uh, dat we samen oprijden tot een bepaald moment. En dat moment kwam voor Kramer op 1200 meter voor de finish. Ja, nou ja de laatste ronde weet je natuurlijk wel dat je hem binnen hebt. Dus laatste uh, ronde, maar goed, uh, ja, erg blij mee. Lokhuizen eindigde in het eindklassement als tweede. Het brons ging naar de noor harvard Beco. Met zijn prestatie evenaarde Kramer het record van Rintje Ritsma... die ook zes keer de beste allrounder van Europa werd. Bij de vrouwen veroverde Irene Wust in Heerenveen... voor de tweede keer in haar loopbaan de Europese titel Allround. Wust reed op de afsluitende vijf kilometer de tweede tijd... achter Martina Sablikova. Maar dat was ruim voldoende voor de titel. Ja, nou, ik denk dat ik wel een hele goede stap in een hele goede richting ben. En uh, ik bedoel, als je toch uh, zoekt tijd eruit, en meestal ben ik beter in januari, of februari, maart. En uh, als je dat hier in januari al neerzet... dan uh, ja, dit is het gewoon een, een, een toernooi waar ik heel erg trots op mag zijn en ook ben. Linda de Vries werd tweede in het eindklassement... en het brons ging naar Diana Valkenburg. De 17-jarige debutante Antoinette de Jong... eindigde in het eindklassement knap als vijfde... net achter de Tsjechische Sablikova. Veldrijder Lars van der Haar heeft zijn eerste nationale titel bij de elite-renners veroverd. Op terrein van de Beekse Berg in Hilvarenbeek ontroonde die zesvoudig kampioen Lars Boom. Ja, ja, het was hier gelukkig gewoon heel veel bochten. Mijn zwakste punt was vanaf de, vanaf de berg naar langs de finish en een stukje door. Tot en met de schuine kant. en eh, Dat merkte ik ook al wel snel. want Boom die kon daar makkelijk terugkomen en ik kon daar niet doortrekken. Maar daarna zat ik gewoon weer heel de tijd te wachten... zodat ik weer een keer door kon fietsen... omdat ze gewoon niet zo goed stuurden als ik. En daardoor zouden we ook bijna Van Aambrongen terugkomen. En net toen ik zie dat Van Aambrongen ging terugkomen... denk ik, ja, nou moet ik alles op alles. Bij de vrouwen won Marianne Vos op overtuigende wijze. Regerend wereldkampioen, had weinig last van de Vos... die voor een snel parcours had gezorgd. Nou, ik was hier uh, afgelopen donderdag. En toen, uh, ja, toen was het helemaal nog los. En uh, heel, heel anders, ook technisch heel anders... En dan is het wel even schakelen qua bandenkeuze en uh, nou ja, qua snelheid en techniek. Maar uh, vorige week in Rome was het natuurlijk ook heel snel. En wat dat betreft uh, leek het er uh, vandaag wel een klein beetje op. Behalve dat er uh, iets meer hoogteverschil in zat vandaag. Over drie weken staan de wereldkampioenschappen op het programma. Marianne Vos verdedigt dan haar titel in het Amerikaanse Louisville. Op een zeer slecht veld heeft Ajax in Rio de Janeiro... een oefenwedstrijd tegen Vasco da Gama met 1-0 verloren. Ajax had de nederlaag in de Braziliaanse hitte aan zichzelf te wijten. Kampioen van Nederland liet nogal wat kansen liggen. Met name de aanvoerder Sim de Jong was slordig in de afronding. Ryan Babel, hersteld van een schouderblessure, viel naar de rust in. Met de openingstreffer en een puntgave assist bij het tweede doelpunt... speelde Robin van Persie opnieuw een hoofdrol in de 2-1-zegen... van zijn club Manchester United op Liverpool. Van Persie scoorde alweer zijn 17e competitietreffer van dit seizoen... in de Premier League. Manchester City won uit bij Arsenal met 2-0... staat 7 punten achter op koploper Manchester United. En Scott Waits is de nieuwe wereldkampioen voor de dartsbond Bond BDO. De bijna 36-jarige Engelsman volgde in Frimley Green de Nederlander Christian Kistop als titelhouder. In de finale van de Lakeside overklaste Waits zijn 51-jarige landgenoot Tony O'Shea met 7-1. Radio 1. Het nos -journaal. Het is half 7, Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen, er komt een groot onderzoek naar blootstelling aan de schadelijke stoffen radon en toron in huis. Die zitten in bouwmaterialen en in de bodem. Een belangrijk deel van de radioactieve straling waaraan mensen blootstaan komt van die stoffen, maar de hoeveelheid toron is hoger dan altijd werd gedacht. En daarom wordt nu onderzoek gedaan naar de effecten op de gezondheid. Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn 23 mensen aan één oog blind geraakt. Acht ogen moesten worden verwijderd, waarvan twee bij kinderen. Dat meldt de beroepsvereniging van oogartsen. Vooral die mensen geldt dat ze hun werk niet meer kunnen doen... of ander werk moeten zoeken, zegt de vereniging... die nogmaals pleit voor een verbod op consumentenvuurwerk. En de film Argo is bij de uitreiking van de Golden Globes uitgeroepen... tot beste film Ben Affleck, die Argo regisseerde... kreeg een beeldje voor beste regie. En daarmee versloeg die film over het gijzelingsdrama in 1979 Lincoln... dat met zeven nominaties als grote kansen werd gezien. De tv-serie Homeland viel drie keer in de prijzen... en zangeres Adele kreeg een Golden Globe voor de titelsong van Skyfall. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Na een koude nacht met temperatuur uiteenlopend van min 3 tot min 9 graden... is er overdag een afwisseling van wolken en zon. Vanmiddag is er in het westen van het land kans op een sneeuwbui.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 En in Zeeland kan lokaal sprake zijn van sneeuwjacht met zichten beneden 200 meter en een krachtige wind, windkracht 6. Dinsdag sneeuwt het in de zuidelijke helft van het land. In het noorden is het droog en bewolkt. Aan het einde van de middag klaart het vanuit het westen op. De sneeuw verlaat pas in de loop van de avond het zuidoosten van het land. De temperatuur blijft onder het vriespunt. AWB nou, Verkeersinformatie: twee files. Op de A7 van Horen naar Zandam bij Weidewormer 3 kilometer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij Spijkenissen 2 kilometer. 55 plus en werkeloos? Wat is uw verhaal? Of heeft u misschien een goed idee of een oplossing? Bel nu de Ouderen Ombudsman. 0900 60 80 100. 5 cent per minuut.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 Een goedemorgen en wellicht wat koud buiten. Het is ongeveer tussen de min 3 en de min 6 graden. En hier in de studio zit drie minuten over half zeven. En na zo'n weekendje nachtvorst dromen de ijsclubs al van schaatsen op natuurijs. En bij sommige clubs gaat het nog wel iets verder dan dromen, zoals in Noord-Laren. Daar is Joris van der Kerkhof, Joris. En ze hopen daar op de eerste marathon. Ben je een beetje in het ijs aan het prikken? Er is uh, iemand in het ijs aan het prikken. Die heeft net een, een boordje in het ijs gedaan en zij zachtjes... 2,5 centimeter. En de voorzitter en de ijsmeester zijn hier bij de ijsvereniging... normaal een kielerbaan van 330 meter... met elkaar aan het praten. De een vraagt de ander, wat denk jij? En de ander zegt... Nou, we moeten niet meer vragen. <lacht> <lacht> Ik laat nog even een beetje in het midden. Want, uh, we moeten straks, we kunnen nog een paar uur rijden. Dus uh, het vriest nog op een moment 6, 7 meer aan de grond. En op, op de baan zelf. Dus uh, we hebben nog een paar uur de tijd. Dus... Uh, ja, met een wagen over uh, de skielerbaan gereden... en achter die wagen urenlang een prachtige straal water... Uh, die dan uh, dat ijsje, ijslaagje steeds dikker en dikker uh, moet maken. Drie centimeter uh, moet het zijn. Um, als het die drie centimeter haalt, wat is dan de procedure? Zo gauw mogelijk de, de man van het gewest Groningen ben, de natuurijscoördinator. En die komt dan langs en die gaat dan ook boren en die zegt... oké, okay, gaan we doen, maar wanneer dan op zijn vroegst? Ja, uh, dat hangt van hem af. Dus ik weet niet uh, hoe de schaatskalender is. En, en hij moet natuurlijk ook weer overleg voeren met Amersfoort. En natuurlijk kijken wat de andere verenigingen doen. En wat is Amersfoort, behalve een stad? <laughs> ja, nee, de, ja, de hele KNSB uh, landelijk, die uh, overkoepelende gaan van het gewesten, zeg maar. Zit in Amersfoort? Wat grappig. Wordt er ook schaats dan? Ik weet niet of er daar een schaats wordt, maar het gebouw staat daar wel. En de heren die, die vergaderen daar ook mee eens. Dus uh, ja, we zullen hem afwachten. Ja, als je zo over de baan kijkt, de skielerbaan, dan zie je in ieder geval uh, uw tractorspoor zo er doorheen uh, gaan. Betekent dat dat het dan nog niet echt hard genoeg uh, vriest of uh, over um, een half uurtje zie je dat spoor niet meer? Nou, we hebben er een dikke laag overheen gebracht en daar laten we nou even rustig aanvriezen. Dus, uh, nou, dat komt wel goed. Daar uh, ben ik niet zo bang voor. Dus, uh, ja, het is wat uh, uh, allemaal een close finish, denk ik. Ja, want er is concurrentie uh, van hier met verschillende banen. En steeds meer uh, collega's van u willen de eerste uh, zijn. Eerst waren jullie met z'n tweeën of met z'n drieën, maar nu zijn er nog veel meer verenigingen. Is er dan ook nog onderling contact? Of gaat iemand van jullie kijken bij de andere hoe ver die is? Nou ja, ik uh, ga de afstand niet afleggen naar Haaksberg om zo'n zo boodschap. Maar uh, nee, we hebben wel afspraken. We hebben ook de onderlinge afspraak dat uh, de eerste vereniging is dat de rest ook nakomt om de dagen te volbrengen. Dat er meerdere wedstrijden achter elkaar komen. En eigenlijk maakt het niet uit of dat u nou de eerste, tweede, derde of vierde bent. Mm -hmm. Het blijkt er wel uit dat u hier bent. Dus het, om de eerste te zijn, daar geeft het meeste aandacht. Dus uh, financieel maakt het niet veel verschil. Maar uh, om de eerste te zijn, daar geeft het meeste uh, aandacht natuurlijk. Die dranghekken staan die hier altijd? En die reclame die erop hangt? Nee, nee, nee. Die hebben we even aangedaan. Of aangezet, neergezet voor het decor. Maar ja, onze sponsoren moeten toch al van tevoren een beetje in beeld komen. Dus en die, op zo'n dag als een marathon dan sneeuwen die kleinere sponsoren toch een beetje onder. En daarom hebben we nu alvast een beetje de aandacht van de landelijke media. Er hangt daar een bord met uh, dezelfde voorletters als die u hebt en dezelfde achternaam. Ja, dat klopt. Maar ik zal geen, geen reclame maken. <laughs> ik heb geen landelijke dekking, maar wel regionaal. Toen ik hier naartoe reed, was het aan het sneeuwen. Is dat erg? Nee. Het was mooi vooral. Maar. Nou, maar wel twee of drie centimeter sneeuw vallen, dat geeft een mooie uitstraling naar de buitenwereld toe. Maar Ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen even gelukkig is. Want als je het er niet af kunt veren... Met, uh, met water onder het ijs nog. Ja, dan uh, ben je een aap om zo maar te zeggen. Maar voor u m, is er geen aap om, om, om mee in te lukken. Nou, dat gaan we helemaal niet meer doen, deze opmerking. Maar voor u maakt het niet uit, die, die sneeuw? Nou nee, ja, wij kunnen het zo afvegen. Dus wat er nou twee of drie centimeter sneeuw valt, vegen we het eraf. Nou, dan is het afwachten tot die mensen uit Amersfoort uh, in beweging komen. Nadat uh, de gewestelijk vertegenwoordiger hier in Groningen eerst gaat zeggen van... We gaan het meten. Een thee. Joris van de Kerkhof, We komen nog uh, bij hem terug. Om eens te horen hoe het ijs erbij ligt. Door naar China. Terwijl Hollandse schaatsers hopen op temperaturen onder het vriespunt... ver onder het vriespunt, hebben schaatsers in Peking weinig te klagen. Nou ja, dat is wel een minpuntje. De smok. U heeft er waarschijnlijk al over gehoord. Het is uh, moeilijk kijken op dit moment in Peking. Laat staan ademhalen. Maar het weerhoudt de Nederlandse Vereniging van Peking niet... om haar jaarlijkse schaatswedstrijd te organiseren. Op Hohai Lake, hier midden in Peking, even boven de verboden stad, ligt een dikke, dikke laag ijs. Honderden Chinezen glijden hier met uh, priksleetjes, trapsleetjes en op kunst over het ijs. Echt hard gaat het niet. Zoals dit meisje van een jaar of vier die voor het eerst wankelend op het ijs staat. Uh. Ze vindt het leuk, zegt ze. Maar haar moeder voegt eraan toe dat ze wel een beetje bang is. Die ouderwetse priksleetjes die hebben iets weg van Anton Pieck. Maar iets minder romantisch is de dikke laag smok die als een deken over het meer hangt. De overheid heeft gisteren alarmen uitgedaan. Iedereen moet binnen blijven en zeker geen lichamelijke inspanningen doen. En dat is voor de Nederlandse vereniging nu juist uitgerekend een goede dag... Om een wedstrijdje te organiseren voor de Nederlanders. Ben je klaar? Go! Wacht, Kom maar, jongens, we nog een hele jaren aan. de gaan er vandoor. Een obstakel. Een zeer close wedstrijd. Een demarage. Dag uh, ijsmeester. Goedemorgen. Hoe ligt het ijs erbij vandaag? Uh, het ijs ligt er uh, goed bij, het is uh, geen TIAF uh, kwaliteit, maar voor vandaag uh, zal het uh, zeker voldoen. En het parcours, hoe ziet dat eruit? Uh, het parcours vandaag is uh, op Hohai in Beijing. Uh, het is een zeer simpel parcours, voor de mannen wordt het uh, vijf keer rond het eiland en voor de vrouwen drie keer. Zelfs echte klapschaatsen hier op het ijs in Peking van Wouter. Is dit voor jullie nou een opstapje richting de toch, straks in Nederland? Want iedereen zit in Nederland natuurlijk te hopen op die echte Frieskou. Hier in Peking hebben we al ijs. Straks een ticket boeken? Ja, dit is onze hoogtestage eigenlijk. Hè? Wij hebben ons hier de hele winter verschanst. Hier heb je altijd gegarandeerd ijs. Dus wij komen straks met de voorsprong naar Nederland. Nee, en die deken van smok die hier nu over het ijs hangt, is dat dan ook een onderdeel van die hoogtestage? Maakt het dat beter, de prestatie straks in Nederland? Ja, die ijzeren long die je daar meeneemt is wel een voordeel natuurlijk. Ik bedoel... Als je het hier kan, dan kan je het overal. Heb je al een open ticket geboekt? Ik ben eigenlijk net, uh, net geweest, maar als, het, als er een Elfstedentocht is, dan ben ik in Nederland. Zeker weten. De Chinezen kijken ondertussen verbaasd naar dit Hollandse tafereel. Ik vind het mooi om te zien hoe het Westen en het Oosten zo bij elkaar komen. Maar hoe komen ze aan die klapschaatsen? Vraagt deze man. Geïmporteerd? Op de vraag wie nou eigenlijk beter is op het gladde ijs, antwoordt hij heel Chinees. China heeft hele goede schaatsjes in huis. Yang Yang en Wang Men. Onthoud die namen. Ja, ja. Een reportage was dat vanuit koud en mistig Peking van correspondent Karen Eshuis. Tien over half zeven geweest. Een historische dag op Cuba. Decennia lang moesten Cubanen een duur en moeilijk te krijgen uitreisvisum aanvragen... om het socialistische eiland te mogen verlaten. Maar dat hoeft vanaf vandaag niet meer. Afschaffen van de beperkingen op reizen is een populair onderdeel van de hervormingen... die de Cubaanse leider Raúl Castro aankondigde. Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems vertelt hoe belangrijk dat is voor de Kubanen. Het zijn maar 200 kilometer. Een afstand van niks, maar een wereld van verschil. Op nog geen 200 kilometer van Cuba liggen de Verenigde Staten. Daar zijn kansen en mogelijkheden, op Cuba niet. Heel veel Kubanen willen erheen. De meesten mochten nooit. Maar om het eiland te verlaten heb je niet per se toestemming nodig. Een boot was vaak genoeg. Good evening. Cuban de Cubaanse slowed een beetje, maar sinds laatste maand 25.000 vluchtelingen uit Castro's Cuba zijn naar Amerika. gekomen. 100.000 vertrokken zonder toestemming. Ze liever het risico niet meer terug te mogen keren, hun Cubaanse bezittingen kwijt te raken, hun staatsburgerschap te verliezen. Dankzij de nieuwe migratiewet mogen Cubanen, die het land destijds stiekem verlieten, nu terugkeren naar Cuba. Vrijwel iedereen heeft wel een familielid buiten Cuba. Geen wonder dat de meeste Cubanen dolblij zijn dat de reisbeperkingen vanaf vandaag grotendeels zijn opgeheven. Zoals Jamila. Haar man woont in het buitenland. Zij woont met haar zoontje in Havana. Het was een situatie van sentimenten moeilijk. Emotioneel was het heel moeilijk, zegt ze. Jamila en haar zoontje stonden uren in de rij om een paspoort te bemachtigen. Net als zoveel andere Cubanen. Het liep storm de laatste tijd. Op een oude wetse worden de aanvragen voor een paspoort verwerkt. Voor de meeste mensen is het hun eerste paspoort. Kosten 150 koek, dik 100 euro. De gemiddelde Cubaan verdient 20 koek. ...dus dan is zo'n paspoort niet goedkoop. Laat staan een vliegticket. En dan is er nog een probleem. Een visum. De beperkingen om Cuba te verlaten zijn weliswaar zo goed als afgeschaft. Dat betekent niet dat de rest van de wereld de Cubanen nu met open armen zal ontvangen. Ze hebben geen uitreisvisum meer nodig... ...maar moeten natuurlijk wel een toegangsvisum regelen voor het land dat ze willen bezoeken. En dat is geen gemakkelijke taak. Een paar beperkingen blijven boven niet bestaan. Mensen die belangrijke beroepen hebben, mogen niet zomaar weg. En ook staatsgevaarlijke Cubanen niet waarmee Castro waarschijnlijk de oppositie bedoelt. Een halve vrijheid is geen vrijheid, vindt deze dissident. Wat hem betreft verandert Cuba te langzaam en te weinig. Een paar beperkingen zijn dus gebleven. En voor de meeste Cubanen is het voorlopig niet weggelegd om te gaan reizen. Maar toestemming die is vanaf vandaag niet meer nodig. En dat maakt op zijn minst symbolisch een groot verschil. Cuando salí de Cuba, de gente errada, mi corazón, mi corazón. Cuando salí de Cuba, een liedje over een man die weggaat van Cuba... en daar heel veel pijn van had. Er we dadelijk meer over de kou in Nederland... De problemen dat veroorzaakt en later ook over het plezier en victorie tegen corruptie in Pakistan. Blijf luisteren. Eerste verkeersinformatie, John Bakker, Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Is het de meeste mensen gelukt de auto aan de praat te krijgen? Nou, ik denk dat er een heleboel nog, uh, nog bezig zijn, want echt veel files uh, hebben we nog niet in ieder geval. Behalve dan op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer, twee kilometer. En de andere file staat op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij knop het Hoevenlaken. ook daar twee kilometer. Wat verwacht je verder voor vanochtend, John? Ja, het zal niet zo gek veel drukker worden dan gebruikelijk, hoor. Op maandagochtend, eh, rond de 100 kilometer, blijft het meestal wel steken zo op maandag. Ja, ik denk toch wel dat er wat mensen wat problemen hebben om, eh, om op gang te komen vanochtend. Maar nou, echt heel koud vond ik het in ieder geval niet vanochtend. Nou, het viel wel mee. Min 5 was bij mij Ja, dat nou, is goed te doen. Ja, ook, ook naar die kant uit ongeveer. Okay. Nou, goed. We horen later van je. Ja. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Me levanto por la mañana, mami, y me levanto triste, cuando me acuerdo de een la cosa heb que tú me dijiste, een me levanto por la mañana, mami. een plan. Ik heb een plan. Ik heb een plan. Ik heb een plan. Ik heb een plan. Ik no me plan. Ik heb een plan. Ik heb een plan. Ik heb een plan. Ik heb een plan. Ik heb een En me levante voor de mami. ik me, tu noem je me, tu noem je me, tu noem je me, me, me, De noem Krijgen we het warm van. Dat is wel nodig ook, want het is koud vanochtend. Nou ja, ach, het viel allemaal wel mee. Het uh, was bij mij min vijf, Bij maar zo? Min drieënhalf, zag min ik, drieënhalf. ik even. Ja. Kijk eens aan. Ik krijg ook wat reacties van luisteraars. Geen gestande automobilisten tot nu toe, geen ongelukken, wel een klein beetje sneeuw. Dat is dan in de buurt van Zwolle, maar geen stress daar. Schrijft de luisteraar Mark Robin, hoe is het bij jou? Ja, ik kan hier natuurlijk niet al te hard praten op de ANWB-alarmcentrale uh, in Assen. Hoeveel mensen zitten hier nu aan de telefoon, meneer Bosker? Ik denk op dit moment zo'n vijftig uh, uh, man. Uh. Ja, ik zal even bij Kim kijken, want Kim is heel druk hier. Nee, ja, Kim die, ja, ik zie op het... Oh, nee, heb je niks, Kim? Nee, nee. Heb je niks? Nee, nee. Weg. Ja, het is echt zo. Ga nou, ja. naar huis? Ja, ik ga maar weer. <laughs> Hoeveel heb je er al behandeld vanmorgen? Nou, ik ben nog maar net begonnen. Het ging wel door, maar nu is er eventjes pauze, denk ik. Wat had de laatste klant? Ja, Die had een lekkage van zijn koelvloeistof. Oh, is dat ook wintergerelateerd? Ja. AWB we een Goedemorgen. U spreekt met Kim Siegers. Daar gaat Kim alweer weer naar de volgende klant. Want ja, we kunnen het hier ook op een scherm zien. Dit is een aantal wachtenden. Klopt, ja. Op dit moment zie je de drukte gewoon toenemen. Het zit nog niet echt behoorlijk druk, maar het loopt nu echt op, ja. Ja, ik heb eens even wat cijfertjes hier. Er komen hier miljoenen telefoontjes per jaar binnen. Maar niet alleen voor de Wegenwacht, ook voor andere dingen. Maar hoeveel mensen bellen er nou voor de Wegenwacht, zo? Ik denk dat per dag maar ongeveer een, 30, 40 mensen bellen voor de Wegenwacht. Ja. Ik bedoel, mensen die aan de telefoon zijn. Hè? Praat je puur over, over leden die bellen, maar praat je ja. Ja, toch op jaarbasis toch wel gauw over zo'n bijna 2 miljoen. Ja, maar u zegt 30, 40. Dat snap ik even niet. Want jullie gaan toch uit van een duizenden pechgevallen vandaag? Klopt, ja. Dus ook de bezetting is uh, behoorlijk opgehoogd uh, vandaag. Oh, u heeft het over de bezetting van 30. Ja. Er zijn ongeveer 30 à ja. 40 mensen ja. die hier de telefoontjes aannemen. Klopt. En de... Maar hoeveel klanten gaan er bellen, denkt u? Ik denk... Met lekke koelsystemen cool en accu's die het niet meer doen. Ik denk dat wij hier vandaag zo'n uh, tussen 8 en 9 duizend telefoontjes binnenkrijgen. krijgen. En dat zal uh, resulteren in zo'n uh, 4.500 echte wegenwacht inzetten uh, vandaag. Ja. Nou zou je natuurlijk kunnen zeggen, die mensen zijn toch allemaal wel gewaarschuwd? Nou, gewaarschuwd, Ik kijk, heb gisteravond al op teletectie staan bijvoorbeeld, let erop. Klopt, de AWB doet het sowieso heel veel aan, uh, ja, aan informatie en uh, preventieve uh, tips. En, maar uh, ja, je ziet toch in de praktijk dat het uh, vaak, uh, als het weer wat omslaat het aantal pechgevallen ook uh, zal toenemen. We hebben ook even gebeld met uw concurrent, mag ik wel even zeggen... Roet dat is die andere club die ook uh, pechgevallen helpt. Die verwachten eigenlijk ook een piek vandaag. Het is eigenlijk ieder jaar hetzelfde liedje, hè? Klopt. En vooral omdat dit jaar ook uh, de Forst in het weekend begonnen is. en zie dus een aantal auto's hebben een hele weekend stilgestaan. Die worden nu weer gestart. Dan komen nu de problemen. Dus vooral die maandagmorgen is er wel uh, een hectische maandagmorgen, ja. Wordt u daar nou niet flauw van? Nee, het is wat werk. Ja. En, en, nee, flauw niet. En, en aan de andere kant, maar soms is het ook wel... Uh, ja, een beetje hectiek is ook vaak wel leuk. Nou, daar hou ik zelf ook wel van, van een beetje hectiek. Ik ook wel, Ik denk dat ik straks maar eens even op pad ga naar buiten. De spits in, wat dacht u daarvan? Nou, goed idee. Even kijken, het echte werk bekijken. Dat klopt, ja. Dan kunnen je zien wat een wegenwacht vandaag gaat doen, ja. Nog even luisteren goed met Kim gaat hier ondertussen. Fijne dag verder, mevrouw. die mevrouw is ook alweer geholpen. Nou, dat gaat hier op rolletjes. Ja, prima. Ik zou zeggen, groeten uit Assen tot later. Tot later, Mark Robin Visser. En mocht uw auto nou niet starten... dan krijgt u de deur misschien niet open. En heeft u het slotberegen in de auto liggen? Laat het ons maar weten. Dat kan op Ed La Radio op Twitter onder andere. We gaan naar warmere orde. Nou ja, sommige delen dan van Pakistan. Het is daar vandaag de dag van een massaal anti-regeringsprotest. Geleid door een islamgeleerde zijn tienduizenden Pakistani vanuit Lahore op weg naar de hoofdstad Islamabad, waar ze de dag van de victorie vieren. Ik telefoon nu de Nederlands-Pakistaanse programma-maker Uma Mirza. Hij is zelf ook actief in de internationale beweging die dit protest ondersteunt. Goeiedag. Goeiedag. Wat is de reden van dit protest? Waarom komen zoveel mensen uh, in actie? Ja, je moet je voorstellen dat Pakistan een land is waar... Um, eigenlijk enorm veel corruptie plaatsvindt. En het is al jarenlang onrustig. En we merken nu dat eindelijk... Uh, waarschijnlijk omdat we een dieptepunt bereikt hebben in dat land... Enorm veel corruptie, enorm veel terrorisme. Jarenlang niets aan gedaan. Um, de politiek die steeds rijker wordt en de bevolking die steeds armer wordt, we kennen het wel. Maar nu zit we ook op het punt waarbij je vier uur moet wachten voor je auto kan tanken. Met olie of met gas. Uh, dagelijks valt de elektriciteit uit en noem maar op. Het is wel een zwaar dieptepunt. En eigenlijk is Dr. Thuyru Kader nu na een aantal jaren weer terug gaan naar het land. En hij gaf ook aan, als ik terugkom, dan... Um, wil ik zien hoeveel mensen eigenlijk bereid zijn om het land te veranderen. Want dat is de islamgeleerde die ja, dit een beetje aanstuurt? Um, ja, ja, het is, het is eigenlijk een bevolking die al heel lang um, ontevredenheid laat merken. Uh -huh. En hij heeft ook aangegeven van uh, als de verandering nu, uh, als de bevolking verandering wil... dan kan ik komen en dan kan ik uh, die proberen te brengen. Hij is op 23 december teruggekomen naar Pakistan... En toen, dat was de eerste dag dat hij weer terug was in het land, ja. vanuit Canada. En toen hij daar een lezing gaf was, waren er meer dan 2 miljoen mensen aanwezig in. Lahore. Wat, wat, wat, wat is de kracht van deze man? Waarom heeft hij zoveel invloed? Uh, ik denk met name de, de, de, het charisma en de strijd die hij dan eigenlijk al jarenlang voert. Hij heeft een organisatie in Pakistan, hè, die heet, en wereldwijd, die heet Menajul Koran. En wat ze doen is dat ze educatie leveren, culturele activiteiten, religieuze activiteiten... Humanitaire hulp verlenen ze, dus het is zodanig verspreid via de grassroots levels dat mensen het eigenlijk kennen als een hele oprechte en een hele strijdzame organisatie. Ja. Zeg, je kunt natuurlijk heel veel willen, kan het ook in Pakistan? Kan het met een gedegen bestuur, een goed bestuur, goede politiek, kan het dan beter? Um, laat ik het in ieder geval zeggen, het, het, het, het, het moet niet ook slechter worden... En het, het, het, we zitten nu op zo'n dieptepunt dat um, met name corruptie is een heel groot probleem. Dus we hebben nu politie eigenlijk aan de macht. En, en ik kan één voorbeeld noemen, Nawaz Sharif. Um, de leider van één uh, van, van de coalitiepartijen, Nawaz Sharif. Die is twee maal premier geweest en die heeft in zijn termijnen, is gebleken vorige week, 418 miljoen dollar aan corruptie gedaan. Hm. En die zit nog steeds in de politiek. Hij heeft nog steeds geen rechtszaak gehad. Dus je kan daarmee wegkomen. En tegelijkertijd, je kunt alleen maar in het parlement komen, verkiezingen winnen als je een multimiljonair of multimiljardair bent. Mm. Um, dus het is zodanig een beetje los, losgeschoten dat, dat, dat, dat, dat je als multimiljonair aan de macht kan komen, um, verkiezingen kan winnen, maar op elke andere manier kan dat niet voor een normale Pakistan. Omar Mirza, hartelijk dank voor uw verhaal. Okay. Alsjeblieft. Dag. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. We gaan naar de Telegraaf, want die krant opent vanochtend met uh, een vette kop. Nou, Die kennen we van de Telegraaf. Over een megafraudezaak. Het uh, grootste Limburgse fraudeonderzoek ooit is bedoeld... om de duistere banden tussen de onderwereld en de belangrijke mensen in die provincie te verbreken... maar het onderzoek dreigt volgens de krant uit te draaien op een fiasco. De elf verdachten in het strafrechtelijk onderzoek... gaan deze week vrijwel zeker vrij uit... door een reeks van blunders bij justitie, meldt de krant. Volkskrant schrijft dat de plannen van NS en ProRail... om de snelheden bij stations te verhogen levensgevaarlijk zijn. Vakbond FNV Spoor is bang voor noodlottige gevolgen... als er zich met hogere snelheden een botsing voordoet de meeste stations is de maximale snelheid nu nog 40 km per uur. Bij Arnhem is de snelheid al verhoogd naar 80 km per uur. Een aanleiding voor de onrust is het verslag van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de treinbotsing in april vorig jaar in Amsterdam. De Raad hekelt in dat verslag de gebrekkige veiligheidsstructuur bij zowel de NS als bij ProRail en de inspectie. De concurrentieslag aan de onderkant van de Nederlandse kantorenmarkt is begonnen, schrijft het FD. Dat leidt volgens de krant tot een daling van de huurprijzen en een verbetering van de kwaliteit van het vastgoed. Vastgoedbeheerder UniInvest geeft het startschot voor de concurrentieslag. Het bedrijf krijgt een miljoen euro ter beschikking om de panden op te knappen, te herbestemmen of te slopen. En bovendien krijgt Uniinvest naar eigen zeggen de ruimte om met huren mee te gaan in de markt. De beheerder kan de huren verlagen om huurders bij de concurrenten weg te trekken. Hij ja, heeft onze eigen correspondent al eventjes gehoord over de smok in China, in Peking. Op de voorpagina van het Nederlands Dagblad: Aandacht voor die zware smok. Staan twee vrouwen op de foto die bij elkaar een mondmasker voordoen. Volgens het ND lopen mensen die zich buiten huis wagen een gereden kans om schade aan de gezondheid op te lopen. Onder de Nederlandse vrouwen hebben volgens Spits... afgelopen week een kortingsbon gekocht voor een cosmetische ingreep. Daarvoor gaan ze dan naar een Brusselse kliniek... die in eigen land geen reclame voor zulke ingrepen mag maken. Een trucje van die kliniek... oordeelt de Nederlandse Vereniging voor plastische Chirurgen... die de actie onethisch en gevaarlijk vindt. Nou, de kliniek bood afgelopen week via een aanbiedingssite... een korting van 600 euro op operaties. Zoals uh, nou, een buikwandcorrectie, borstvergroting mm, en een facelift. En het algemiddag wel als weet nog te melden dat dieetgoeroe Sonja Bakker... volop van haar baby Bram geniet. Ze moet nog twee kilo kwijt. Maar dan is Bakker na twee weken weer terug op haar oude gewicht. En ja, om af te vallen gebruikt ze haar eigen methode. Nee. Ja, dat is opmerkelijk. niet waar. En dat staat in het AD. Aha. Ja, inderdaad. Zo zo. Het nieuwe jaar is voor ondernemers nog nooit zo goed begonnen.